De uitzending is aandacht besteed aan een reeks conservatieve Duitse historici... zoals Michael Stuurmer, Ernst Malte enzovoorts. Bij Michael Stuurmer met name... die uh, een van de hoofdadviseurs is van uh, Helmut Kool... een belangrijke televisieheld... een uh, vrij vruchtbare auteur... deze Michael Stürmer, die hij heeft als belangrijkste vraag deze gesteld. Hij zegt: wie bezeichnen die Duitsers ihr huis? lijkt een buitengewoon simpele vraag. Hoe bekijken de Duitsers hun huis? Daar kan je hele banale antwoorden op geven. In de terminologie die in de historische strijd en ver daarbuiten gehanteerd wordt, is dat begrip house heeft een lading die je wel moet kennen en heel goed naar luisteren wie dat in de mond neemt. Welke betekenis stuurmer en anderen aan dat house verlenen, dat is gemakkelijk op te maken door lezing van een zeer bekende bundel artikelen van Stürmer, dissonancen des Fortschritts essays over geschichten en politiek in Duitsland. is bij Pieper uitgekomen in 1987. Uh, Dit doorbladerend mm, komt men termen en uitspraken tegen als de Bondsrepubliek als das vrijheidliche Haus der Deutschen. Haus der Geschichte. Is die Bundesrepublik, is Westeuropa den Deutschen zum Haus geworden? Eine Nation, deren Häuser ander zerbrochen waren, abgebrochen und zerstört. Of hij heeft het over den, die Nation ohne Haus. Of dat huis der ideologie, of dat moralische huis der Deutschen, wat größer zou zijn als hier politisch Zijn oproep tot op een, uh, een duiting van de Duitse geschiedenis, die wordt voorzien van de met veel instemming begeleide uitspraak van Karl Burkhardt, een beroemde 19e eeuwse historicus. En die Burkhardt zegt, die das waarste studium der Vaterländische Geschichte wird dasjenige sein, welches die Heimat in parallele und zusammenhang mit de Weltgeschichtlichen und seinen Gesetzen betrachtet. Als Teil des großen weldgansen. Dat is inderdaad een heel treffend citaat: het Duitse huis als centrum van de kosmos. Dat is niet alleen de ambitieuze Michael Stürmer te voeten uit, maar via die meneer Boergaard zelf is de uitspraak ook symptomatisch voor het historische bewustzijn van de elite rond 1880. Daarboven is het vooral hard geweest die de Duitsers in nauwelijks gebluste euforie heeft bezorgd voor de Griekse tegenbeelden van dat huis, Namelijk die van de Polis en de Oikos. Het gebruik van die term house die kan natuurlijk gemakkelijk afgedaan worden als het bezig van een literaire stijlfiguur op zijn minst hebben we hier te doen met een politieke metafoor waarin al datgene wordt samengevat wat conservatieven voor wenselijk houden namelijk orden. discipline autoritaire geweld Bijvoorbeeld binnen in gesloten, overzien en beheersbaar geheel. Stel het je maar voor, dus het huis waar een autoritaire vader over zijn familie heerst, waarvan de vrouw en de kinderen het niet te zeggen hebben, maar die ook naar buiten toe dat huis stringent verdedigt en grote muren op de opzet, ...en probeert een soort autarke gemeenschap van dat huis te maken. Waar Duitsers al of niet via hun geschiedschrijvers en andere wetenschappers... ...identiteit, bekend moedwoord tegenwoordig, allerwegen... ...of nation willen vinden... ...is de spuurtocht ingezet naar een afkomst... Naar hun onderkomen in één huis, naar de orde in dat huis, naar de geest die er dient te heersen, naar de gezinnen van de leden van de familie in de heimat enzovoort, maar evenzeer naar de economiek, die daarbinnen gestalte moet krijgen, naar de bedurfnissen die geledigd moeten worden, in een wat men dan noemt een bedrijfsdekkingsweertschaft. Dat is dus... een autarke... economie... waarin men zelf... voor alles zorgt. Een zelfgenoegzame economie. En... dat is dus een economie die... zeer haak staat... op een kapitalistische markteconomie. Het Duitse gezegde... muss sein heeft dankzij 4045 in Europa een heel bijzondere lading gekregen. Maar had Vichte het al niet aan het begin van de negende eeuw over een ideaal gesteigerde ordnungsliebe speciaal door Duitsers gekoesterd? En wordt momenteel door bijvoorbeeld Lieder Asturmer het verband, zeker de tegenstelling tussen orde en vrijheid, niet als volgt aangegeven. Hij zegt: Es ist die ordnung, die der vrijheid eerst dauer geeft. En dreigt hij niet, als die ordnung ter discussie staat, dan komt hij met de zin: Daar steht niets en niemand meer tussen de moderne industriegezelschap. ...omt hier een politische ondergang. Dat wil dus zeggen, de ordnung staat voorop... ...en daarvan worden allerlei vrijheidscategorieën afgeleid. En wie ook maar probeert... ...als hij zijn vrijheid wil benutten... ...om die orde te kritiseren, ...die krijgt men een behoorlijke grote hamer op zijn hoofd. Deze house-ideologie, zoals we moeten noemen, die is niet alleen dus Duits, maar hier is die, ik zeggen, typisch om het Max Weber te spreken, is die in Duitsland te vinden. Neem het woord eh, kwestie discipline. Auteur als uh, Muller freienfels een bekende psycholoog uit het begin van deze eeuw... ...die vindt, al in wille zo'n zwang, diep in de Duitse volkszelen. Het is een echte Duitser, zou niets liever horen dan klare onscharfe commando's. En Willy Helpach. ook een weinig progressieve figuur uit de Weimar-tijd, die meent dat het Duitse cultuurmilieu vooral gekarakteriseerd is door onvernatuurlijke herrenbedurfdies. En dan staat Hitler de nieuwe Herr im Haus al tegen de open deur te trappelen. En in zijn huis klinken dan nog heel lang de woorden van Gustav Freytag uitgesproken aan het einde van de 19e eeuw... Wo die Deutschen de bedürfnisse germanische natuur nagebend, lieben en vertrouwen, daar zijn ze treu en opverveeg. De in alle opzichten beleden geslotenheid van die Haus-Oikos-constructie heeft echter allemens verhinderd dat specifieke ambities zijn vertoond... ten aanzien van het gebied buiten dat huis. Het hierboven gegeven citaat van, uh, van Burckhardt... bij Stürmer laat het duidelijk zien. De filosofie van Heidegger... is door Adorno eens betiteld als... mindere heimaat -kunst. En door anderen... Als de gesloten huisontologie. Ja, over Heidegger hebben wij in de vorige uitzending even gesproken. Hoe die met de hele problematiek van de historische strijd verweven is. Ook hierin. De verwierderlijking van die ambities is bijvoorbeeld bij Bismarck, bij Max Weber, bij eh, admiraal Tirpitz of bij Hitler verwoord en gerealiseerd, waar zij, zoals Sven Papke zegt, een herrenanteil aan de geschiedenis der wereld hebben opgeëist. En dat is precies dat opeisen van een herrenanteil aan de geschieke der wereld, dat is wat weer doorklinkt in de allerlaatste reden van die boendespresident Richard van Weisekker, enkele dagen geleden uitgesproken. Zij stonden erop het herrenaanteil te realiseren en burgers, boeren en buren dienden zich maar aan Duitschen wezen te genezen. in de filosofische achtergrond van het haus en het oikos concept kan uh, momenteel kan die terecht bij de filosoof uh, Walden Waldenfels die heeft een, uh, bij uh, nota bene Soerkamp uh, uitgevrij en onlangs in een uh, bekend heimatboek de volgende theorie verkondigd in het onderzoek van het heimatbegrip gaat uh, Walde Vels eerst te raden bij Lieden als Heidegger, Husserl, Scheler en dergelijke. En die leveren hem alvast een fenomenologie des raumes. En hij vervolgt dan. In een tweede schrift wilde ik dat bedurfnis naar heimaat historisch diagnostiseren. In rubriek af die oude symbiose van oikos en polis. En dan zijn we weer terug bij Boerlekart. Enzovoorts, enzovoorts. Daarmee heeft deze bekende filosoof, dus op ideaal-typische wijze, de basiselementen bij elkaar gezet. voor een Duitse ideologie. De invuloefening die daarna uitgevoerd wordt, is haast voorspelbaar. Als een soort deus ex machina wordt de filosoof-architect opgevoerd die alle elementen van die levensraam gaat vastleggen. Totdat er uiteindelijk een autarke schouwspiel ontstaat. Wat gebeurt dan? Binnen die autarke ruimte opereert een regisseur. Die, ik citeer. De regie der aufführing voorschrijft. Der geleefde ruimte is van vorne herein op bestimmte wijze gestructureerd. Uiteraard worden net als vroeger kosmische dimensies in de eile luchten getekend bij Waldenvels, zoals de Lebenswelt. ...als de universele bodem en horizont... onze gemeenzame weltlebens. Weidenfels komt ook aan met de bekende vriend-vijand relatie. Namelijk, een heimweld wordt gesteld tegenover een fremdweld. Waarvoor hij zich op Aristoteles beroept. En het resultaat van die die tweede schritt die hij dus genomen heeft, is de constructie van een habituelles und totalis hier, in een kernzone. En dat zou een dorp of een stad kunnen zijn, waarvoor hij Max Weber gebruikt en... Zo'n dorp en een stad typeert als een charismatische orde ter bekekening. Op grond nu van die Oikos polis, kosmos triade wordt nu een alleszins bekende hiërarchie gesteld. Tussen een individuaal lage als heimat in engere zin... Dan komt in land und welt als heimat in wijdere zinnen, En tenslotte in Uberweld als heimat in heuweren zinne. Die hiërarchie leidt dan weer tot het stellen van een immobiel en starke levensmythe met een centrale hier. En dus ook een heel mobiel efemeren darts. In deze laatste vreemde wereld van, zoals Baldenveld zegt, de niet-zeshaften, daar dwaalt het maatschappelijke afval rond. Ik citeer die eeuwige Joden, de vaganten de bettleren bis zu den heimatlozen gezellen des industriezeitalters einde citaat dit soort afval deze niet zeshaften worden in de kosmos in deze Duitse kosmos als irsternen beschouwd hier is ...in de meest rigoureuze vorm... ...de hele configuratie van de huisideologie veredigt. En het gaat er nu dus om een aantal consequenties aan te geven... ...van deze zo ver verspreide ideologie. Met name zullen we ons richten op de houding... ...op alles wat buiten dat huis bestaat, wenst te leven en dus beschouwd wordt als iersterne of als te veroveren gebied. El Stürmer is niet alleen een van de belangrijkste participanten in de historische strijd. En hij is niet alleen een van de belangrijkste heren die de Duitse houseconceptie weer eens een keer propageren. Maar hij is tegelijkertijd, en dat hoort in die houseconceptie thuis, een van de belangrijkste promotoren van de Mittele europa conceptie voor een goed begrip van deze kwestie moet ik eerst een korte historische plaatsbepaling daarvan geven. De term stamt al uit de tijd van uh, Robertus en uh, Riel de, rond uh, 1850 en hij is voortgekomen uit die typisch politieke situatie in toenmalige Europa, ontstaan na het wezencongres van 1815. Er wordt dan een Duitse bond geschapen die aan de nationale aspiraties van bepaalde Duitsers al tegemoet moet komen. Maar dat wordt een mislukking en die Duitsers zijn dus heel teleurgesteld. Dan wordt voor het eerst de sindsdien permanent aanwezige vrees van Duitsers Gearticuleerd, Namelijk het ingeklemd zijn tussen twee vuren. Frankrijk aan de ene kant en Polen en Saristisch-Rusland aan de andere kant. En er wordt naar buiten gebracht, die vrees. En dan wordt ook de sindsdien steeds opnieuw geponeerde oplossing voor dat probleem in de stijgers gezet. Namelijk, creëer in Europees midden. En dat sterke Europese midden kan de dreiging uit Oost en West pas weerstaan. Nou, deze nog vage politieke denkbeelden van rond 1850 zijn nu door Friedrich Liest, een zogenaamde nationaal-econoom uit diezelfde tijd, zijn die nou geografisch en economisch ingevuld. Op de scherpst denkbare wijze articuleert, liefst, de lading van het mythe europa concept Zoals het eigenlijk steeds gebleven is. Hij is tegen vrijhandel, tegen Adam Smith's economische maai-theorie, Hij is principieel anti-Engels en Amerikaans hij is tegen individualisme en dergelijke hij is daarentegen groot voorstander van een nationale economie van een staatsregulering van de economie en ook van de politisering van die staat door de verbinding met buitenlandse imperialistische opties hij wil tellen. ...aan de grenzen oprichten om Duitsland autarig te maken. En hier voeg je alle elementen in terug van wat ik toen net over die houseconceptie gezegd heb. Voorstander is hij ook van de nation als een soort eenheid van taal... ...waarin de Duitse stammergeschiedenis tot uitdrukking moet komen... List ziet nu als een ideaal de vorming van een onder Pruisisch gezag staand conglomeraat van Duitse staten en staatjes. Van de Donaumonarchie met de aanpalende Balkangebieden. Dit mythe europa zou dan dienen als krachtige politieke en economische tegenwicht tegen Frankrijk en Rusland. Helaas, de na 1815 langzaam gevormde Groot-Duitse gedachte is voor liest, komt zo eens, in dezelfsprekendheid. Maar bismarck pruisen propageert juist een Kleinduitse gedachte, waarin aan Miter-Europa geen plaats is toegewezen. De Bismarck-kritiek in Duitsland is dan ook vaak ingegeven door die Groot-Duitse gedachte. Deze Groot-Duitse gedachte en de Middel-Europa-conceptie keren in volle glorie terug bij Dominee Friedrich Naumann, 1915, die volmondig door zijn grote vriend Max Weber gesteund wordt. Dankzij de bekende studie van Alfred Zoon Retel, Economie en Klassestructuur des Duitse Fascismus, is de economische lading van de mitteleuropa europa conceptie duidelijk geworden waar hij de handel en wandel analyseert van de zware industrie na 19.. Van de Ikefabe Concern en monopolieposities die men zoekt samen met groot agrariërs. Die conceptie van Alfred Sohn Retel, die in die tijd lid was van de zogenaamde Middel-Europese Wirtschaftstaag, van 1931 tot 1936, die conceptie van Alfred Sorgetal is gecritiseerd door onder andere de Winkler. Waar Winkler dan deze kritiek op uh, doelt, is dat de rol van die grootgrondbezitters eigenlijk veel sterker nog benaderd moet worden. En vooral dat al sinds 1879 gesproken is over die zoetszullen en dat is al best liefst al gebeurd en over agrarkartelion, over staatsinterventies in de markt. Dondertijd is die al geaccepteerd en dat is niet uitsluitend een kwestie van uh, de periode 1931 tot 36. Goed, een leuke aanvulling van Winkler, want die geeft dus aan dat wat er gebeurd is. Uh, in de Weimarrepubliek Republiek en daarna uh, diepe achtergronden heeft in de voorgaande geschiedenis. Dus vanaf 1850. En dat klopt ook wanneer je een analyse maakt, hoe korter verder ook, van zo'n conceptje als midden europa Bij Winkler is ook... Uh, of via Winkler kan je dan ook meteen die link leggen met... Uh, de tradities die op liefst teruggaan. Hoe Middel-Europa in velelei opzicht het grote slagveld is geworden voor het nazi-regime met zijn bondgenoten. Hoe het Auschwitz-drama zich voornamelijk daar heeft afgespeeld, dat zal bekend zijn. Maar wat is er nu na 1945 met dat concept gebeurd? Na 1945 en vooral na Stalin's dood, die in het Oostblok tot op heden gevolgd is door een steeds sterkere verbijzondering en verzelfstandiging van nationale, etnische en daarbij behorende culturele fenomenen, is de Mittele europa conceptie opnieuw populair geworden. Milan Kundera's, populaire maar uiterst oppervlakkige essai, een bewijs voor het nostalgische en programmatische gebruik van het concept. Dit is nu een formule geworden voor toenadering tussen degene die een eigen nationale identiteit, daar heb je dat woord weer, wensen te cultiveren. Zelfs in Nederland wordt het concept gepropageerd bij zogenaamde culturele trendsetters als van Dis en Brugsma, waarop professor Dietrich onlangs terecht kritiek heeft geleverd. Dietrich wijst namelijk op het gevaar dat hiermee, en ik citeer, een terugval in eng nationalistische allures en burenvetes dreigt. Het streven naar een nationale identiteit kan tot een verheviging van oude tegenstellingen leiden. Die waarschuwing die moet men goed in de oren knopen wanneer men over die Midden-Europa-conceptie spreekt. En dat niet alleen, want ook in alle mogelijke huidige discussies en de huidige praktijken. Neem bijvoorbeeld de Sovjet-Unie, waar allerlei, eh, of in het oostblok in het algemeen, waar allerlei eh, nationalistische strevingen de kop op gaan steken, Balten, Esten, ga maar door. Daar zal men heel nadrukkelijk de geschiedenis van die nationale identiteiten en de nationalistische strevingen in Balkangebied, Oostblok en in Rusland na moeten gaan en dan zou men zich eigenlijk wel moeten wachten om dat soort strevingen te gaan ondersteunen. Door de zelf door de historici dat concept gebruikt, heden en dagen. Stuurmer gebruikt me om de havenklap. Hil Groeber, een collega van hem, antwoordt op een uh, vraag van een journalist. Waarom er toch voortdurend termen als mythenlagen, mythel Europa, in het debat opduiken. Terwijl er toch, uh, zegt die journalist, enig stabiele lage bestaat... Hillekogel zegt dan, men moet een onderscheid maken tussen twee dingen. Ten eerste de oude term Midden-Europa. En dat is iets geheel anders dan het slaagwoord Midden-Europa. Het eerste wordt momenteel bespeeld door lieden van rechts tot links van het midden. En het betreft een leidvoorstelling. Waarbij, zegt Hilgrober, aan de bijzondere traditionele connecties in Centraal-Europa wordt aangeknopt. Om die te laten herleven. Het betreft hier, volgens Heel Groeber nog altijd: de verhoudingen tussen de Bondsrepubliek, de DDR, Polen, Tsjechoslowakije, Hongarije, Oostenrijk. Die, daar moeten wij werken om die nooit zo gestalten. Het slaagwoord Mitteleuropa europa echter, volgens Heelgroeber, dateert van voorwereldoorlog Wereldoorlog 1 en het heeft te maken met een uitgebreid Midden-Europa onder Duitse economische en of politieke leiding. Door de uitslag van Wereldoorlog 2, denkt Heelgroe, is een dergelijke conceptie historisch erledigd. Helaas geeft hij daar op zijn minst door het slaagwoord zogenaamd te vervangen door het thema midden europa bijzonder veel voedsel aan de herleving ervan. En hij pleit er ook voortdurend voor dat allerlei ontmoetingen van historici uit de genoemde landen op touw worden gezet, want... Daarbij kunnen herinneringen opgeroepen worden aan, zoals dat heet, dat goede samenleven van vroeger. En het besef kan verstevigd worden dat men zusammengeheurt. Dat lijkt mij termen die, voorheen, die niet misverstaan kunnen worden. Stuur Heel Grober enzovoort en hun midden europa conceptie die worden nu als volgt scherp aangevallen door andere Duitse historici. Hans Momsen zegt dat daartoe een dusdanig historisch besef gepropageerd dient te worden dat de Bondsrepubliek weer in een positie gebracht wordt de weg te bewandelen van de nationale machtspolitiek. En dat dan weliswaar niet zoals uh, ten tijde van Bismarck, maar wel echter als, en hij citeert stuur me dan, als middelstuk in de Europese verdedigingslinie van het Atlantische systeem. En dat is, daarmee wordt een geschiedbeeld opgeroepen dat het menetekel van de nationaal-socialistische periode in de wind slaat. ...en de ervaringen van de holocaust met het trefwoord normalisering wil doen vergeten. Al dus Hans Momsen. Jürgen Kokka, een andere historicus, zegt over deze herleving van de oude these van zonder zonderweg in de mythe Europa's dat deze voor het eerst weer na 1945 door een Amerikaan, Galileo is herontdekt. En deze meende de onberekenbaarheid van de Duitsers uit hun geografische situatie te kunnen aantonen. En vervolgens hebben Stürmer en Schulze en anderen die stelling weer opgenomen, zijn die gaan exporteren in hun geschiedschrijving van de Duitse Nation, waarin de geohistorische these... Uitgebreid aan de orde is gekomen en gepopulariseerd. Schulze zegt bijvoorbeeld. Die grootste constante der Duitse geschichte is die mythenlage in Europa. Duitslands ziek is die geografie. Deze visies nu die staan haaks op de liberale interpretaties van dat keizerrijk. ...waar altijd... ...impliciet en expliciet... ...naar verwezen wordt. Liberalen als... ...Weler... Frits Fischer... ...Rosenberg, Winkler en dergelijke... ...die menen... ...dat... ...die... ...obrigkeit staatlich... ...voorparlementarische structuur... ...van dat keizerrijk... ...juist conflictverscherpend is geweest... ...en... Een democratisering van Duitsland heeft verhinderd. En diezelfde structuur verschijnt bij Stürmer echter als, ik citeer weer, de berechtigde consequentie der geografische mythenlagen und als garant des friedens. Dat zijn standpunten die elkaar volstrekt uitsluiten. In de liberale visie wordt, de dominantie van de traditionele elite, de adel, de militairen, de bureaucraten, negatief gewaardeerd. In de geohistorische gaat men ervan uit dat een verdergaande democratisering de toestand van het Rijk nog maaslozer had gemaakt. De normale expansie van het Rijk zou niet in overeenstemming zijn met zijn geografische positie. De doorgaans terechte kritiek van de liberale historici als Koka, Weler en dergelijke, op de geopolitiek en de geogeschiedschrijving gaat toch in zekere zin mank. Wat is namelijk het geval? Weler die houdt die neoconservatieven voor dat willen zij zich als serieuze wetenschappers... Uh, laten zien, dan moeten zij zich distancieren van de fatale gevolgen van de Duitse geopolitiek. En de gehanteerde begrippen, zoals bijvoorbeeld Midden-Europa, die moeten vervolgens zorgvuldig gedefinieerd worden, enzovoort. Het geval is echter dat hij tegen dove oren praat. En dat heeft hij niet of onvoldoende in de gaten. Het raamdenken, het geodenken, is een, namelijk een wezenlijk kenmerk van ieder conservatief denken, dus ook in de geschiedwetenschap, die toch principieel een tijddenken is. Daarboven kan de lange traditie van het raamdenken, in welke vorm dat dan ook ter uitdrukking komt, onmogelijk ontkend worden. En daarhalve kunnen de huidige geohistorici op die historisch reële traditie blijven terugvallen. Het enige probleem is dat ze de naziteit moeten zien te omzeilen. Zij staan. Terwijl de historici als de economen die ze ervan bedienen of de politici die ze ervan bedienen, zij verheffen zich ver boven de empirisch constateerbare feiten en boven de empirische kritiek. En als deze geohistorici en geowetenschappen in het algemeen een beetje intelligent zijn en daarop zal men zich echt niet moeten verkijken, dan kunnen zij bij voorbaat een paar belangrijke slagen binnenhalen op hun critici. Bijvoorbeeld, in tegenstelling tot wat Weler meent, kunnen stuurmer en consorten zich wel degelijk op Fernand Brodel beroepen. Hetgeen stuurmer trouwens verschillende keren expliciet doet. En daarmee wordt in de geschiedwetenschap de in de politiek reeds bestaande... As, Bon, Parijs, gestalte gegeven. Herhaaldelijk komt Sturmer terug op dat bondgenootschap... ...tussen Duitsland en Frankrijk... ...en zoekt daarbij dan ook de historici in Frankrijk... ...die dat Duitse standpunt kunnen delen. De eerste is Fernand Brodel. En dat is zo ongeveer de belangrijkste historicus die Frankrijk heeft... Opgeleverd. Welers kennis van Brodels werk schiet duidelijk tekort, want dan zou hij weten hoezeer Brodel al in zijn jonge jaren beïnvloed is door, de Duitse, door het Duitse geografische denken. Of door dat van de bioloog Zorre. De laatste geschriften van Brodel, waarnaar Sturen vol geestdrift verwijst... ...zijn inderdaad doorspekt van een geografisch determinisme waarvoor de Duitse geopolitiek zich niet hoeft te schamen. Een andere tegenvaller voor die liberale critici zal zijn dat Wehler, Kokka enzovoort... ...hun intellectuele habitus volledig vereenzelvigd hebben met het denken van Max Weber... En die heeft de Mittele europa conceptie ten stelligste ondersteund. En dienstdenken is in talloos andere opzichten met het conservatieve verbonden. Dus als de conservatieve historici op die gemeenschappelijke grondslag verwijzen, dan vervalt een belangrijk deel van de intellectuele grondslag voor de kritiek. De levensraamdenkers, die dus ook het Midden-Europa concept hanteren, kunnen daarom boven momenteel verwijzen naar een opmerkelijke bloei van de levensweldfilosofie. Waar ook onder andere Jürgen Habermas een der belangrijkste vertegenwoordigers van is. Die levensweldfilosofie, die we hebben toen net gezien, bij zo'n man als Waldenfels, volledig in bloei staat... Uiteraard is het, het gaat het niet aan om Jurgen Habermas met Walnefels op één lijn te zetten, maar in zijn laatste werken komt Habermas ook expliciet met een Lebensweltfilosofie op de proppen. En tenslotte moet dus onderkend worden dat het conservatieve geodenken zich nooit iets heeft aangetrokken van een buiten dat denken staande empirische kritiek hoe dodelijk die verder ook mag zijn. Sterker nog, dat conservatieve geodenken is pas denkbaar en operationaliseerbaar als strikt theoretische constructie die als zodanig aan de empirie gewelddadig wordt opgelegd. En dat alleen maar door een elite waarvoor theorie... Dus aanhangstekens bestaanbaar is los van iedere empirische kritiek, waarvoor de eigen denkmodellen bepalend worden geacht voor leven en welzijn van allerlei soorten ondergeschikten. Een zeker zo belangrijke kwestie, die in de historische strijd aan de orde is gekomen, is gecentreerd rond de vraag: is een nieuwe historisering van de nazitijd noodzakelijk? Onder dat hoofd zijn een groot aantal onderdelen van het debat te vangen, die tot uh, omvangrijke emoties aanleiding hebben gegeven. Ten eerste, is een universalisering van die nazi-tijd mogelijk dan wel moreel wenselijk? Vervolgens is de NS-tijd singulair, dan wel einzigartig binnen de Duitse geschiedenis en of binnen de Europese en wereldgeschiedenis. Deze twee vragen zijn door de revisionisten... De eerste vraag is door de revisionisten met ja beantwoord, en de tweede met nee. Door de universalisering van de NS-tijd worden vergelijkingen mogelijk tussen Hitler en Stalin, tussen Hitler en Pol Pot, enzovoort, enzovoort. En. Door te ontkennen dat die NS-tijd singulair dan wel aardig wordt... ...wordt de stap in de wereldgeschiedenis en in de Europese vergelijkingen pas mogelijk. Dus deze twee kwesties hangen zeer nauw samen. Dan is er natuurlijk, wat ook met die historisering samenhangt... ...de vraag, kan er wel een schloestrieg gezet worden onder het verleden? Om zodoende ook verlost te worden van die schuldbezessenheid... Zoals dat heet in de discussie. Hoe zal die geschiedwetenschap geschreven moeten worden? Hoe zal men daarin moeten verklaren en interpreteren? Is die wetenschap neutraal? Kan zij belangen dienen van de binnen- of buitenlandse politiek bijvoorbeeld? En als er al een historisering moet plaatsvinden, moet die dan gericht zijn op een relativering van die nazi-tijd, van die Duitse Joden Om, en dat pogen dus de conservatieven, om eh, democratische elementen die ook in die Duitse eh, geschiedenis en het Duitse verleden te vinden zijn, sterk naar de voorgrond te schuiven en... De nazi tijd in de achtergrond. En tenslotte hangt met die kwestie van de historisering samen de vraag of die geschiedwetenschap nou historisch georiënteerd moet zijn of zich vooral moet baseren op de studie van maatschappelijke structuren. Het historisme is 19e-eeuwse geschiedwetenschap van Ranke, Traitschke, Fransierbiek en dergelijke, de grote historici uit die tijd, waarvoor, kort gezegd, de grote mannen de geschiedenis uitmaken. Uh, het historisme heeft belangrijke bijdragen geleverd om autoritaire staatsmacht en, uh, te ondersteunen en de expansie van Duitsland te bevorderen. Daar tegenover staat dat heden dagen meer de nadruk gelegd wordt door de historische op die maatschappelijke structuren onder invloed van politicologie, sociologie en dergelijke. Dan krijg je hele andere verhalen, dan wordt niet bijvoorbeeld aandacht besteed aan de grote mannen, maar aan de rol van de grote industrie of aan uh, het uh, gedrag van de Duitsers tijdens de, uh, tijdens de oorlog of tijdens de opkomst van Hitler. Dan wordt aandacht besteed aan waarom de Weimar Republiek nou eigenlijk ten gronde is gegaan enzovoort. In de discussie over de historisering van de Duitse geschiedenis ...is het vooral Martin Brossaat die een belangrijke rol heeft gespeeld. Martin Brossaat heeft zeer onlangs in de historische tijdschrift, ...band 247 1988... ...het laatste woord, tot nu toe althans, gezegd over dat probleem. Hij kritiseert de revisionisten, conservatieve historici... ...en een hele reeks liberalen... En voor hem is dat begrip historisering, is daarom, uh, is daarom uh, noodzakelijk om te verhinderen dat we weer terugvallen in het pruisisch, pruisisch duitse geschiedenisdenken van een traitschke, waarin een sacralisering en een idealisering van brutaler machttaatzachen plaats gaat vinden. historisering mag niet leiden tot relativeren. Het mag ook niet leiden tot een revisie van de geschiedenis. Brossard pleit voor een zinvolle weiterfueurum van uh, het historische onderzoek. ...naar een nieuwe fase in de verwerking en de reflectie van de, het NS-verleden in de geschiedwetenschap en in de openbare discussies. En dat met inbegrip en op de grondslag ook van de intussen uh, vast etablierten beweert toen des politisch-moralischen grond... Karakters NS-herrschaft. Zo zegt Martin Borzat nog een hele reeks bijzonder belangrijke dingen en zijn onderzoek van de NS-tijd heeft opgeleverd, uh, heeft een aantal mythen doorgeprikt. Bijvoorbeeld dat uh, in de Duitse weerstand uh, dat dat allemaal grote heiligen zijn geweest omdat ze tegen Hitler uh, zijn opgestaan. Wat blijkt, dat velen van hen de, de, de, dezelfde soort ideeën als de nazi's erop nahielden... alleen om gehele andere motieven in opstand zijn gekomen. Vervolgens is uit zijn onderzoek gebleken dat... Uh, bijna alle oppositie in de nazitijd tijd nur zeitweilig und partiell um, Vervolgens... Um, is er de fatale verveling waaraan uh, hele reekse conservatieven ten offer zijn gevallen... die na de hand uh, tegenstanders van Hitler zijn geworden... Aan dat soort onderzoek heeft Brossaat bijzonder veel aandacht besteed. Tegelijkertijd heeft hij ook um, gepoogd om de, het onderzoek en de, de, de perceptie van de naziteit reëler te maken. Martin Brossaat en zijn uh, collega's hebben ook een belangrijke bijdrage geleverd om een andere Duitse traditie... ...onderuit te halen. Namelijk om geschiedwetenschap of andere wetenschap te plegen vanuit, strikt vanuit de visie van de elite. En dat is wat de Duitse historismus had bewerkstelligd. De altaarhistoriker euh, zoals Brossaert en anderen hebben juist aangetoond... ...hoe op alle mogelijke niveaus in de samenleving mensen verantwoordelijk zijn geweest... Uh, ...het zij uh, meegeholpen hebben in, de, in het drama... ...of uh, als toeschouwer uh, het drama hebben mogelijk gemaakt. Um, daarbij komt de rol van de elite nog scherper tot uitdrukking dan... Met name in de elitaire historiografie van, die ook door mensen als Weler en Kokka wordt bedreven. Zij zijn ook niet voor niets de felse tegenstanders van Brossard. En Brossard zegt ook, en dat is ook terecht, dat we er ook van af moeten stappen om uh, als Duitse historici... ...van die NS-tijd een soort monopolie te maken. De, de, de, de Nazi-tijd is geen monopolie van de Duitsers alleen... ...die zoveel voor heel Europa heeft, die zijn sporen nagelaten... ...en daarhalve eh, zou het absurd zijn wanneer Duitse historici, wat dus al te vaak gebeurt... ...de bijdrage uit het buitenland zouden afwijzen. Na al deze belangrijke punten is het echt opvallend hoe Martin Brosaat onder invloed van zijn discussie met de Israëlische historicus Sal Friedlander... ...aan het einde van zijn betoog gaat pleiten om de visie van de slachtoffers die in de Joodse geschiedschrijving, dus niet de Israëlische, maar de Joodse geschiedschrijving een theologisch, misschien zelfs theocratisch karakter heeft gekregen en vooral ook een mythisch karakter heeft gekregen om deze volledig te plaatsen op hetzelfde niveau als zijn eigen uh, onderzoek en uh, wijze van beschouwing van het verleden. De reden van deze gelijkschakeling ziet Brossard in weil anders die unermesslichkeit van Auschwitz gar niet eingeholt werden kan. Kan zo wissenschaftliche und mythische Geschichtserinnerungen durchaus in einem sich gegenseitig befruchtenden verhältnis zueinander stehen. Citaat. Op deze wijze wordt hoe goed de bedoelingen, de morele instelling van Brossa misschien is, hier worden toch weer de muten ingehaald die hij in zijn andere onderzoek heeft proberen te ontzenuwen. Op deze wijze zou iedereen anders evenzeer een beroep kunnen doen op mutische geschichtsschrijving en het is bijvoorbeeld inderdaad uh, Michael Stuurman zelf die ervoor pleit om de grootste geschichtelijke muten weer te laten herleven. Waar in welk vaarwater je dan terecht komt zal inmiddels bekend zijn. Ten slotte kan daarover gezegd worden dat met een dergelijk pleidooi het einde van de feitelijke reconstructie van het Nazi-verleden en van de voorgeschiedenis daarvan en van de Duitse geschiedenis ingeluid worden.